Libische rebellen claimen dat ze een deel van de oliehaven van Brega hebben veroverd. Brega is van strategisch belang. Wie deze stad in handen heeft beschikt ook over de belangrijkste olievelden van het land. De afgelopen drie weken is hard gevochten om Brega. De stad was in maart al in handen van de rebellen... maar het leger van Gaddafi heroverde de oliehaven kort daarna. De Canadese generaal Bouchard, die de leiding heeft over de militaire operatie in Libië... zei vandaag dat Gaddafi's leger ernstig is verzwakt...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 Premier Cameron heeft in het lagerhuis financiële hulp toegezegd aan mensen die schade hebben geleden door de rellen. Dan nog het weer, vannacht wat buien, morgen bewolkt en wat regen. S'middagskans op onweer, het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zee, zandvoort en zomerhits. -M -M. Dit is de zomer van ZFM. Met en nu de nacht.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 Aan de hand, houd, De liefde roept me Geef mij je hart Wees niet bang En ik geef Je dank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 I'm at my suit.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 the stick. Baby.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 Pourtant, la, mécanique, la mécanique, de là on la goutte le vin, De l'eau dans les gaz dégage, Hey Mr. Lolo Hey Mr. Low